Op het vliegveld van Peking is een bekende Chinese kunstenaar en dissident opgepakt. Ai Weiwei wilde een vlucht nemen naar Hongkong, maar werd op de luchthaven gearresteerd. Daarna is zijn studio doorzocht. Acht medewerkers zijn ook gearresteerd. Waarom hij is opgepakt is niet bekend.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 De Amerikaanse regering heeft Transocean, oliemaatschappij BP en andere bedrijven aansprakelijk gesteld, omdat in de periode voorafgaand aan de ramp de veiligheidseisen niet goed zijn nageleefd. De rechtszaak daarover gaat naar verwachting jaren duren. Het weer vanochtend is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten wat neerslag. Vanmiddag breidt de neerslag zich naar het westen uit. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noordwesten en 14 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Het is ongelooflijk. In 10 dagen tijd 50 kansen op 1 miljoen euro. De Bank Giro loterij bestaat 50 jaar en daarom krijgt u 50 kansen op 1 miljoen euro. Deze week ontvangt u een brief. Lees hem goed en doe mee. Misschien wordt er wel miljonair. Geloof het gewoon niet. 50 kansen op 1 miljoen, klopt dat? Geslagen, beschimd en bespuugd. 16 pogingen tot doodslag tegen Amsterdamse parkeercontroleurs. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij Karo Brandpunt op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. OVT Over de onvoltooid verleden tijd Met Michal Citroen en Jos Palm Hartelijk welkom terug bij OVT vanuit het Museum Café op de Oude Turfmarkt Bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. ...zitten niet in Hilversum. Nou we hebben het afgelopen uur uitgebreid stilgestaan bij de tentoonstelling... ...die hier nu te bezichtigen is. Vandaag vanwege het museumweekend zelfs tot vijf uur gratis toegankelijk. Gedoopt vijf eeuwen doopsgezinde in Nederland. Um, nu zitten we hier aan tafel omringd met de, door allerlei pronkstukken... ...uit de bijzondere collecties... Ja, dat is precies wat het zegt. Hè? De bijzondere collecties, conservator Gauw van Verhoeven... is hier om alles uit te leggen. Wat, wat, wat ligt er onder ons heen? Nou, eigenlijk is het maar een hele kleine greep uit onze collecties. Want je moet je me voorstellen dat we hier... Eh, ongeveer 25 kilometer aan bijzondere collectie beheren. Eh, dus van, van handschriften, archieven, gedrukte boeken... Eh, schilderijen, prenten, van alles. En, en ik heb een kleine greep meegenomen om een beetje een indruk te geven... Eh, wat we hier doen? Heel eventjes kort uh, om te begrijpen. Wat, wat verzamelen jullie wel en wat verzamelen jullie niet? Wat verzamelen wij wel en niet? Wij, wij verzamelen heel veel en we kijken heel goed naar, naar de geschiedenis van onze collectie. We proberen de lijnen die in het verleden zijn getrokken om die door te trekken naar het heden. Dat is eigenlijk kort gezegd wat we doen. Ja. En, en we doen dat om de universiteit het onderzoek uh, zo goed mogelijk te bedienen. Maar ook om een breder brede publiek te bedienen. Dus we, we kijken tegenwoordig ook heel erg naar die. Uh, nou ja, naar nieuwe invalshoeken, nieuwe wegen die nodig zijn, en we kijken dan hoe wij onze collectie daarop kunnen aanpassen, maar hoe we kunnen uitbreiden. Even ja. voor de duidelijkheid, onze collectie is dat in een zin samen te vatten wat dat precies eigenlijk is. Het is de historische collectie van de Universiteit van Amsterdam. En dat vertelt ook de geschiedenis van Amsterdam en zo meer. Zeker. Ja, en, en, dat is ook de reden dat ik dit, dit prachtige boek heb meegenomen... met die, die mooie zemenbroek en die, die kausleren uh, band. Ja, het ligt op een kussentje voor de, voor de luisteraar die dat ja. natuurlijk niet kan zien. Het ligt op een kussen op tafel. Een, uh, een prachtig boek. Dit is een boek, ja. Je hebt, ja. heel even nog, want je gaat straks dat boek laten zien... maar je Nee. En dat hoort, geloof ik, uh, dat zien we altijd op tv, dat dat moet. We hadden toch afgesproken dat het radio was? Maar nee. <laughs> het nee. is natuurlijk een bijbel. Dit is geen bijbel. Ik dit is helemaal geen bij, hè, Jos. Nee. Leg eerst even aan waarom, je, waarom jij nou geen handschoentjes aan hebt. Nou, hoor. eigenlijk is het, het curieuze, die, die historische boeken die we hebben... zijn gemaakt van lompenpapier, van de goede grondstoffen gebruikt... goede pigmenten gebruikt. En eigenlijk hebben we dus nauwelijks last van verval bij dit soort boeken. Dit boek ligt er eigenlijk nog bij, zoals het er eeuwen geleden ook al bij lag. En of ik die, als ik die met handschoentjes ga beroeren... dan is de kans op schade eigenlijk veel groter... dan wanneer ik dat gewoon met mijn blote handen doe. Als die handen maar schoon zijn. En dat ik, zijn ze. Is dat die handschoentjes nou alleen chic doenerij? Nee, geloof ik. Hè? Want je hebt uitgelegd... Nou, Bougain we naarmate... heeft wel een, wel een behoorlijke invloed erop gehad. En die had mooie gekleurde handschoentjes aan altijd... Eh, passend bij zijn t-shirt eh, van die dag. Eh, maar op een gegeven moment wordt het papier, geloof ik, slechter... dan dat 16e-eeuwse boek, hè? En dan heb je het wel nodig. Ja, nou, de, de, eigenlijk is ons groot probleem met, met beheer... vooral eh, het, het papier... In 30, 1840, dan krijg je machinaal gemaakt papier, houtpapier, wat vanzelf verzuurt in reactie met lucht. En dus onze grote conserveringsprogramma's, metamorfose bijvoorbeeld, ja? een groot nationaal programma, is vooral opgericht op het 19e en 20e eeuwse Materiaal. Zeg, maar, wat is dat nou voor een boek? <laughs> Laten we het daar eens over hebben. Laten we het daar eens over hebben. Dit, dit is, dit is een, een boek met, uh, van, van, met de gedicht van Tertullianers. Een, een, een vroeg-christelijke dichter. Maar dit boek ligt hier omdat het geschonken is door Johannes Verhey... een Amsterdamse schepen, in 1599 bij zijn overlijden... aan de Stadsbibliotheek van Amsterdam. En wij zijn eigenlijk een Stadsbibliotheek. Hè? Wij zijn opgericht in 1578, veel eerder dan de universiteit bestond. En het mooie is dat die, die, die boeken die destijds uh, in die Stadsbibliotheek lagen... die zijn er nog steeds. En eigenlijk in de vorm zoals ze destijds ook op de lezenaars uh, gelegen hebben. He, iemand die wel eens in Zutphen is geweest, in, in, in de Libraïe... die kan die, zien die, hoe zo'n bibliotheek eruit zag. Die overigens nu bedreigd schijnt te worden. Er, er zijn problemen in Zutphen. opgeheven, wat natuurlijk nooit mag gebeuren. Ik kan daar me dat niet voorstellen. Van... Denk ja. dat, dat, uh, nee, dat... Nee. Daar heb je ook heen. niks van gehoord, trouwens. Maar, nee. nou, ik heb het toch echt ergens in kranten Maar zo'n zo zo librai als in Zutphen zo'n hadden wij ook in de nieuwe kerk in Amsterdam. Hier. En dat is de oude stadbibliotheek in 1578 opgericht. En daar lagen dit soort boeken aan de ketting. He, dus Aan deze zware band zat een ring vast en aan die ring een ketting. Zodat de boeken niet meegenomen konden worden. En een paar dagen in de week konden dan de, uh, studenten van de Latijnse school... of, of burgers van de stad die, die geïnteresseerd waren... konden terecht in de bibliotheek om die boeken te raadplegen. En nu? Ligt het nu opgeborgen achter glas? Uh... Ja, hier achter mij liggen de doosjes. En, en, en, en uh, waakhond die over dit boek waakt. Uh, die achter jou uh, zit, ja. Die, die, die achter jou mij ook zit. wel een in de gaten houdt. Ja. ja, nee, we hebben vanochtend eerst onderhandelingen moeten voeren. Of dit allemaal wel aan tafel mocht. Of dat we maar goed, niet. We, we uh, moeten helaas maar, niet te lang stilstaan bij dit boek. Het, het volgende ding, dat, dat is, daar, daar ben je zelf ook heel enthousiast over. Dat is een kookboekje. Het eerste. Oh, het is echt heel klein. Uh, Naast, naast dat andere boek uh, te zien... Um, het is nog de, de helft van een, uh, van een pocket. Ik kan het laten zien. Het is een heel klein, klein boekje. Het is een kookboekje. Een kookboekje van Magieris. en uh, In een klein perkementen omslagje. En, en dat perkament is ook een beetje verschrompeld aan de achterkant. Dus het is heel erg verleidelijk om te denken... dat dit kleine kookboekje op een te heet fornuis gelegen heeft. Uh, en voor wanneer is dit... Dit boekje is van, is van het midden van de 17e eeuw, 1655. Uh, het is de tweede druk van een, het kookboekje van Magirus. En die Magirus is eigenlijk ja, een beetje de Jamie Oliver van de 17e eeuw. Hij, hij heeft uh, een, een Italiaans kookboek van Scappi. Uh, dat was de pauselijke kok. Een enorme bijbel van de Italiaanse keuken heeft hij gemaakt. En hij heeft daar zijn eigen keuze uitgemaakt voor, voor de Nederlander. Voor de, met name voor de juffrouwen in de Nederlanden om, om goed te gaan koken en lekkerder te gaan koken. En, en, en ken je, is er één topgerecht wat er uitspringt? Ja, nou, zijn topgerecht zijn taarten en toorten. Uh, ja, maar jullie jammer. hebben eruit gekookt, geloof ik, hè? Jullie hebben We die hebben eruit er ja, we hebben met, met restaurant 15 hier in Amsterdam... die hebben uh, recepten hiervan klaargemaakt. Dat is van Jamie uh, Oliver, geloof ik, hè? Dat is ook ja. het concept van Jamie Oliver, ja. Dat vonden we ook wel leuk om dat weer erbij uh, bij te nemen. En, uh, en zij hebben heerlijke gerechten gemaakt eruit. En het is, het is niet alleen maar een, een kookboekje... Uh, waar hele vervelende, onappertijdelijke uh, on, on, on, on, on gerechten uitkomen ja, ja, het is echt Nee, het is ook erg leuk om, om hieruit te koken. En, uh, en je ziet ook dat de, de, de combinatie van... van uh, ...kruiden die gebruikt worden en, en uh, nootmuskaat en dingen die wij niet zouden doen... ...maar die wel heel inspirerend zijn. En ook heel veel dingen die wij nu, die wij nu kennen in onze keuken. De, de pesto's, de mozzarella, de, de parmezaanse kaas... Allemaal al voorradig in de 17e eeuw. Dan ja, ja, is dit niet een heel erg handzaam boekje. En mensen kunnen er misschien een keer naar kijken. Maar is dit uh, uh, hertaald of vertaald of is het uitgegeven op een andere manier? Dit is, dit is een, in, in, uh, dus het is een vertaling uit het Italiaanse. Een selectie van de ja. Italiaanse gerechten. In, in het Nederlands uitgegeven in de gotische letter. Hè? Dus in de, in de ja, letter die het volk kon lezen. Als in mensen de nu willen koken naar aan de aanleiding van dit boekje? Ja, dat is kan. dit boek is, is helemaal opnieuw uitgegeven, uh, met bewerkingen erbij. Jullie? En dat ligt bij ons in de winkel uiteraard. Dat kunnen ze hier krijgen. Ja. Ik, ik maak een beetje tempo, maar dat komt omdat ik heel graag nog een aantal andere dingen wil uh, bespreken. Uh, jullie hebben bijvoorbeeld ook een heleboel literaire collecties. Ja. Uh, de, de, la, de laatste is nogal in opspraak geweest hè, over het feit dat de collectie, of de, het archief van uh, Grunberg hier naartoe is gekomen... en niet uh, naar bijvoorbeeld Letterkundig Museum. Um, jullie hebben die ook van uh, Multatuli. Multatuli van Ede, Verwij. Ja, we hebben heel veel literaire collecties hier ook. Eigenlijk, eigenlijk kun je zeggen dat die stadsbibliotheek vanaf het 16e eeuw bezig is geweest... om, om literaire collecties aan te leggen. Hoofd en vondel zijn hier altijd verzameld. En, en ja, dat is ook, ook een van die historische lijnen die wij gewoon doortrekken naar het heden. En, en wij vinden het dus ook vandaag de dag nog heel erg belangrijk dat we collecties aanleggen van hedendaagse schrijvers... die een band hebben met Amsterdam. Dat ja. vinden we heel belangrijk. Dus, dus uh, uh, heb je een kattenbelletje geloof ik meegenomen ja, dit, dit, dit uit het archief net, van Grunberg? Ja, dit is twee weken hier in huis. Uh, uh, het archief van Grunberg is in, in 16 grote verhuisdozen... uit Oostende hier naartoe gekomen. En, en daar zit dan van alles in. Uh, waaronder de, dit foldertje uh, van een bezoek... van een aantal Nederlandse schrijvers aan Japan. En dan tijdens dat bezoek heeft... Adriaan van is dit kleine kattenbelletje geschreven aan uh, beste, lieve Arnon. Uh, om te melden dat hij die avond niet met Arnon op stap kon gaan... omdat hij verplichtingen had. Hè. Uh, dat is erg leuk natuurlijk. En, en uh, als, we, als we kijken naar het archief van Grunberg... dan uh, ja, het is het nog een rommeltje, moet ik eerlijk zeggen. Het zijn allemaal dozen vol papier, manuscripten, typoscripten... brieven, uh, paraphernalia, allerlei brochures en uitgaven... rondom zijn, uh, zijn, zijn, zijn boeken en zijn mm -hmm. vertalingen van zijn boeken. En... Ja, die context is voor ons heel erg belangrijk. We willen niet alleen maar die literaire werken zelf in de collectie hebben, maar we willen ook laten zien hoe die collecties tot stand zijn gekomen. Ja, uh, ja Jos die schenkt nu een glas water in. Mag dat er wel alles hier ligt? Nou, als maar... Jos het heel ver van de prenten afhoudt, ik heb, dan, ik uh, heb een. Ik heb een... een... Heel even afstand. over dat, dat kattenbelletje en, en, die, en die briefjes en die dozen die je nu hebt van Gunberg. Ik neem aan dat hij een van de laatste schrijvers is waarbij je gewoon ook papier krijgt. Nelly, ik kijk ook naar jou als, als, als schrijver. Iedereen doet dat nu toch op de computer? Wie heeft er nou nog briefjes zo dadelijk? Ik gooi alles weg. Ja, jij gooit alles weg ook nog eens. Ja, je moet inderdaad ook wel een soort overtuigd zijn van je eigen grootheid. als je alles, alles waard... Maar Ik ga de... straks met Nelke praten. Dan, nee, uh... nee, maar, nee, je mag niks meer weggooien vanaf nu. Nee, maar even. Uh, je hebt nog papier. Straks heb je toch, heeft niemand toch meer papier. Alles zit toch in de laptop of op de, op de externe harde schijf? Nou, bij Grunberg is het leuk om te zien dat hij op zo'n breukvlak zit. Hij heeft er nog heel veel, heel veel briefjes in het... Nou ja, 16 dozen vol met papier en feiten. En ook drukproeven die nog met de hand worden gecorrigeerd natuurlijk. Uh, maar hij heeft ook heel veel... Uh, de computer gedaan. En hij heeft ook uh, keurig uh, dat in mapjes opgeborgen op zijn harde schijf. Hij heeft één keer een crash gehad... waardoor er behoorlijk wat verloren is gegaan. Uh, maar verder heeft hij het keurig bewaard. En, maar dat is wel een van de dingen die we, waar we nu heel erg mee bezig zijn. Hoe gaan we die bijzondere... zo'n zo levend archief... hoe gaan we dat in het digitale tijdperk goed beheren? En juist die overgang vind ik erg interessant. Dus wij gaan in de loop van dit jaar met Grunberg ook... Uh, in debat en kijken hoe, wij, hoe we zijn digitale archief... naast dit papieren archief kunnen, uh, kunnen gaan beheren. En de, en, de, en de zinvolheid daarvan dat jullie dat bewaren... is dat er nu in de toekomst studenten die uh, uh, het werk van Grunberg... of de ontwikkeling daarvan willen bestuderen... hier dit kunnen zien ook, dit allemaal kunnen lezen? Dit moeten ze kunnen bestuderen, zeker. Nou nou, nou is het kattenwilletje misschien niet het allerbelangrijkste in het Grunberg-archief. Maar... Nou ja, we hadden hier de presentatie van het archief uh, tijdens een boekersalon. En er kwam hier een, een, een meisje op bezoek met twintig uh, brieven van Grunberg... uit de jaren dat hij aan Blauwe Maandag aan het schrijven was. Brieven aan een, haar. En... Een meisje met twintig brieven. En die heb je weer niet meegenomen om uit voor te lezen? Die komen binnenkort hier naartoe, okay. die brieven. Ja, ja. Ben je nu geneigd om alles te gaan bewaren in elke Noordervloed? Nee, absoluut niet. Ik, ik krijg steeds meer de neiging om nog meer weg te gooien. <lacht> ik vind dat zo'n onzin. Maar jij vindt het wel fantastisch om te kijken. Ja, want... ik vind het heerlijk om te kijken. Maar ik heb een soort, ja, misschien valse bescheidenheid... maar ik, ik heb ook zo het gevoel van, nou, jullie krijgen niks. Maar jij om... wordt enorm geraakt als je, geloof ik, de, de brieven ja, van uh, hoofd. PC Hoofd... Uh, nee, ja, ik zag hier in de bijzondere collecties heb ik een, een, een, een klatschrift van een, een, een, een gedicht van hoofd gezien en dan word ik inderdaad gewoon ontroerd. Dan krijg ik tranen in mijn ogen als ik zie hoe hoofd uh, iets heeft doorgehaald... En daar een ander, uh, uh, andere woorden boven heeft gezet. Vindt hij mooier? Zeldzame zachtzinnigheid ja, vond hij mooier dan en, wat er oorspronkelijk stond. En jij acht het 100% uitgesloten dat over een eeuw mensen hetzelfde zouden kunnen overkomen bij Nelleke Noornfliet. Ja. ja. Goed. Um, Nelleke, nog pas, even pas, dit. Pas, wat uh, deze dokters in de, de uitzending. Even dit nog. 19 april, geloof ik, ga jij met Kerstin Frederiks 15. 15 april. Jullie eigen keuze uit de bijzondere collecties ja. toelichten op een gezellig avond. Waar eigenlijk? Uh, in de Doelen. Zo, hier in Amsterdam. Amsterdam. Ja. Nou, we, gaan, ja. we gaan gauw verder met de, de, de dingen die naast Harold Verhoeven liggen. Namelijk schitterende dierenprenten. Want jullie hebben hier de hele collectie van Artis, meen ik. Hè? Ja, we hebben hier ook de Artisbibliotheek. Een mooie museale bibliotheek aan de plantage Middelaan, En die laten we ook lekker daar natuurlijk. Hè? Want die hoort, die hoort echt op binnen die grens van Artis daar uh, getoond te worden. Maar we hebben vandaag een aantal van prenten uit de zogenaamde Iconografia Zoologica meegenomen. Dat is een verzameling van 80.000 dierenprenten. die we bij Artis daar beheren. En het leuke is van die, van die collectie is dat het um, verzameld is vanuit een dierkundige invalshoek. Dus de systematiek. Men heeft geprobeerd om alle afbeeldingen van alle diersoorten te verzamelen. inclusief de mens, uiteraard. En uh, men heeft helemaal niet gekeken naar artistieke kwaliteit. Dus dit is, dit is een, een, een, een, een soort moderne databank van, van afbeeldingen... Waar, waar je de meest, meest fabelachtige afbeeldingen in, in uh, tegenkomt. De... En we zijn nu heel erg bezig om die, om die collectie ook digitaal beschikbaar te maken. Kunnen mensen dit zien? Want laatst jou ligt een, een schitterende vogel, een ja. dis. Ja, en... pak, we pakken gewoon de mens er even uit. En, en, en dat is een, een aap met een stok en uh, overal behaard... behalve daar waar een mens misschien beter wel behaard zou kunnen zijn. Ja. Namelijk bij... Uh, nou ja, je begrijpt het wel. Ja, nou, ja. Leg eens even toe, wat is dit nou? Dit, dit is, dit is uh, Le Jokko. Dat is, dat is een, een vroege afbeelding van een chimpansee. En, en het is aardig trouwens ook dat er ook een kinderboekje is geweest... uit de 20e eeuw, wat ook weer Jokko heet. Hè? Uh, af, vermeld naar deze vroege aapachtige. Maar dit zijn dus afbeeldingen die... Uh, dit komt uit Buffon, hè? een, een, een groot natuurhistorisch uh, werk... Kopen grafuren, met de hand ingekleurd. Uh, dit, dit is eigenlijk uh, de, de, wat er heel veel in deze collectie zit. Dit maar hoe kun, je, hoe kun je dat mensen laten zien? Want je zegt er zijn 80.000 prenten. Nou, dat was ook wel een probleem. Deze, deze prenten zaten in, in, in mooie eikenhouten boekendoosjes. Die stonden rechtop in de bibliotheek. Uh, maar dat eikenhout verzuurt. Dus dat was niet goed voor die prenten. Dus we hebben ze omgepakt in, in zuurvrijheid collectie te digitaliseren. Binnenkort 20.000 van deze afbeeldingen... beschikbaar via internet, via het geheugen van Nederland. Zodat mensen thuis kunnen raadplegen. Daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan heel binnenkort ook starten met de rest van de collectie. Dus de andere 60.000 printen. Goed. Achter jou op, op het laatste kussentje. Nou, je mag kiezen. Er liggen twee dingen. We hebben tijd voor één. Er ligt volgens mij een, een bijbel ja. en er ligt een atlas. Ja, dat vraag je aan een conservator. Ja. ja. Nee, dan, dan kies ik toch voor deze Bijbel, uh, Dirk Jans van Zanten. Geheel passend naar de aard van de uitzending. Ja, ja. En dit, dit is wel een van de mooiste Bijbels die wij in de collectie uh, hebben. Want dit is de, de Bijbel op groot papier gedrukt, maar ingekleurd door Dirk Jans van Zanten. Dirk Jans van Zanten was de, wat wij noemen, meester afzetter van de 17e eeuw. Uh, en afzetter betekende iemand die heel goed kon inkleuren en... en Dirk Hans van Zanten was degene die dat voor de Amsterdamse elite deed. En die kreeg die opdrachten en hij gebruikte de Sorry, meest... Rembrandt van uh, de Hij ah, was absoluut de Rembrandt van de boekillustratie, absoluut. En um, hij gebruikte ook enorm veel uh, dure pigmenten, blauw en goud. En die prenten werden opgehoogd. En dat levert dan dit soort geweldige afbeeldingen op, zoals deze. Uh, die Want het hier... ziet er, ik, ja, wederom de luisteraar kan het niet zien... maar het ziet er echt fantastisch nog uit, hè? Dit ziet eruit als nieuw, inderdaad. En de, deze afbeelding van de Tempel van Salomon... zal uh, deze zomer te zien zijn op de tentoonstelling Kijk. hier bij ons. Uh, tentoonstelling over de Gouden Eeuw. Uh, en dan laten we dit boek ook uh, zien in volle glorie. En vooral die Tempel van Salomon vind ik erg leuk... omdat in de 17e eeuw hier in Amsterdam een model van die tempel uh, te zien was. Vlakbij het Waterloopplein. was een soort attractie in de stad. En hadden ze die tempel nagemaakt en... en Dirk hans van Zandt is er ook wezen kijken. heeft gezien hoe die tempel uh, in werkelijkheid in, op de maquette gekleurd is. En die informatie heeft hij gebruikt om deze inkleuring te maken. Uh, want dat natuurlijk geen, geen, was natuurlijk geen reële afbeelding verder uh, van. Heel erg mooi, uh, hele mooie bijbel geworden. Ja, en vooral met heel veel plaatjes ook, hè? Want het, het is, ja, of het, lijkt het, dat maar zo? Of het, heb je alleen het enige plaatje wat er op in zit uh, opengeslagen? Nee, nee, nee, hij zit helemaal vol met platen. En, en deze Bijbel is ook, is ook aanmerkelijk verrijkt met allerlei printseries... die niet in die Bijbel thuishoren, maar die eraan toegevoegd zijn. Ja. En wat ik wel leuk vind om te zien is... Nou, we hebben hier twee boeken liggen. Dit boek is ooit geschonken door meneer Verhey aan onze bibliotheek al in de 16e eeuw. En dit boek is geschonken door het Steenbergenfonds... Uh, de, ongeveer 15 jaar geleden. En dat Steenbergfonds, dat gaan we ook deze zomer weer presenteren. Want het is een fonds wat eigenlijk bestond... om, om onze collectie te helpen verrijken. Dus om boeken te kopen voor onze collectie. Maar onze, onze vraagstukken liggen nu eigenlijk meer op een ander terrein. Wij moeten die boeken conserveren. We moeten dozen maken. We moeten digitaliseren, tentoonstellingen maken. Dus dat gaan we deze zomer doen. Goed. U hoorde, conservator... van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Gareth Verhoeven, heel hartelijk dank. Dit is op een of andere manier alles te zien straks digitaal en in de komende tentoonstellingen. U kunt vandaag hier trouwens nog terecht tot 5 uur... want het is museumweekend, weekend, dus het is... Um, voordat we verder gaan straks met de documentaire... serie het spoor terug, nog één keer luisteren naar de herenvokaal. En wat, wat zingen jullie nu? Uh, we zingen het geweten... Van Aagje Deken. Van een tekst van ja. Aagje Deken, Goed. rond 1800, uit... Uh uit een uh, bundel van die tekst. Dan. <coughs> Hij die tot oefening zijn er plichten, nog lust, nog veerkracht vindt. Uitdraagheid zich niet wil vernichten. Blijf vrij, moed, willig, blind. We hem baten, want kwaad door hem begaan. Van goede door hem nagelaten. Klaagt hem t geweten aan. De huichlaar mocht zijn ziels gebreken. Vermommen voor elks oog. Gewaad der deugd versteken, t geen duizenden bedroog. Hoe vrom, hoe heilig hij moge zijn, eens treft hem s hemels voor hemzelf rukt het geweten, hem taakelijk mondtuig al, lichtzinnigheid om niet te smaken, der zonder vragen vrucht, Draag een maalstroom van vermaken, waar zij zichzelf ontvlucht. Een ogenblik gedruis ontweken, voelt in op velds den scherpen angels steken des ouders die zij houden. Ter afsluiting van onze bijzondere uitzending live vanuit Amsterdam... hoort u de Herenvocaal met een liedbundel uit 1804, de tekst van Aagje Deken. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio kunt reageren via de mail. Ons adres is ovt.vpo.nl. Maar wij willen vooral graag nu weten van redacteur Marnix Koolhaas... wat er de komende dagen of de komende week te zien is... op het prachtige digitale geschiedeniskanaal Geschiedenis24... Website en kanaal Geschiedenis 24, Marnech Koelaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Michal. Ja, ik zal het even heel kort doen, want ik zie dat de tijd al uh, omvliegt. Um... Ik zal het beperken tot de komende uren. Dan is op geschiedenis 24 onder andere te zien de documentaire die net die Rosenfeld in 1997 maakte met Michael en Robert Rosenberg. De twee zoons van Julius en Ethel Rosenberg die zoals bekend in 1951 in Amerika onder senator McCarthy te dood werden veroordeeld. En in 1953 inderdaad terechtgesteld werden in de beruchte Sing Sing gevangenis. En dan daarna om 1 uur vanmiddag tot half 4 is de hele serie De Koude oorlog oorlog in Nederland te zien die Chris Vos en Jan Bank in oktober 1989 maakten. En die serie is vooral boeiend ook vanwege het eerste optreden als tv-historicus van Maarten van Rossum. En verder kun je daarin onder andere nog zien Ben Polak, de beroemde CPN-huisarts uit Amsterdam. En Wim Thomas, destijds actief als burgemeester in Zaandam. Dat is allemaal vanmiddag. Veel koude oorlog op geschiedenis 24. Ja, en alles wat u is te vinden op de website Geschiedenis24. We gaan gauw verder met het spoor terug. Op 10 augustus 1628 verging in de haven van Stockholm... op haar eerste vaart het enorme gloednieuwe oorlogsschip... van de Zweedse koning de Vasa. Het was rustig zomerweer. Er was niet meer dan een vlaagje zomerwind voor nodig... Het schip dat nu gelicht en helemaal gaaf in het Fasa Museum in Stockholm te bezichtigen is... werd gebouwd door twee Nederlandse broers, Hendrik en Arend de Groot. Hun rol in het fiasco is in Zweden nog steeds onderwerp van discussie. Wie waren die broers? Waren het wel echte scheepsbouwers? Wisten ze eigenlijk wel wat ze deden? Student Maritieme Geschiedenis Jesse Reinders ging voor OVT op zoek... in de Nederlandse archieven naar de geschiedenis van Hendrik en Arend. En hij vond ze, maar heel anders dan iedereen had verwacht... Matthijs Deen maakte met deze nieuwe gegevens... de nu volgende reconstructie van de ondergang van de Faza. Hij sprak voor deze documentaire met maritiem historicus Robert Partesius en op de Batavia-werf in Lelystad... met maritiem archeoloog Arend Vos en hoofdbouw Arjen Klein. Luistert u naar de ondergang van de Faza, deel 1... gemonteerd met Barry, Barry Kamer. Zondag, acht dagen geleden is hier in Stockholm een groot ongeluk gebeurd... waarin het prachtige gloednieuwe schip De Vasa... door de Nederlander Arend de Groot gebouwd voor het eerst uitvoer. In prachtig kalm weer, maar toen het bij Beckholmen kwam... na nauwelijks één mijl varen kwam er een vlaag en die duwde alles omver. En het schip ging naar de kelder. Met 62 prachtige kanons en ongeveer 30 personen verdronken zeelieden, vrouwen en kinderen. En de voormalige oude kapitein Hans Jonssen is mee naar onder gegaan. En de artilleriemeester Erik Jonssen en de kapitein Suffring zijn bijna verdronken... want ze zijn lange tijd onder water geweest met alle gevaar van dien. En zodoende ligt het prachtige schip nu 18 vadems diep. De raad heeft zijn koninklijke hoogheid geschreven... dat ze zullen uitzoeken wat de oorzaak was... Oh, Arend de Groot, waarvoor is je scheppen zo illa bukt? waarvoor je geen buik zodat kan liggen op? Hij vraagt waarom het schip zo slecht gebouwd is. Nou, het schip is gebouwd zoals mijn broer Hendrik en ik het hebben afgesproken met de koning. Zoals we ook van tevoren hebben laten zien, er was niks mis met het schip. Om dat dat bukt, waarvoor je dan om kool? Hij vraagt als het zo'n goed schip was, waarom het dan gezonken is? Ik weet het niet. God weet het. Zijne majesteit wilde het zo hebben. Niet anders. En als er iets mis mee was, had iemand dat de koning moeten zeggen. Maar dat is niet gebeurd. Augustus 1628 zonk in de haven van Stockholm... op haar eerste vaart bij rustig weer... voor het oog van de hele stad en buitenlandse genodigden... het vonkelnieuwe vlaggenschip van de koning, de Vasa. Het was een enorm schip. Van spriet tot spiegel, 70 meter lang... De grote mast, ruim 50 meter hemelwaarts, met 62 geopende geschutspoorten... van Waterlijn tot Campagnedek helemaal overgroeid... met imponerend, felgekleurd houtsnijwerk. De Zeeuwse koning Gustaf Adolf, een visionaire man, had om dit schip te bouwen de stroperigheid van zijn ambtenarij omzeild... en het werk direct uitbesteed aan de pioniers van de zeegaande vrije markt... de Nederlanders, scheepsbouwers bij uitstek. Hendrik en Arend Hubert, twee broers uit Amsterdam, hadden het werk aangenomen. En zij leverden in twee jaar een schip af dat er verpletterend uitzag. Maar op haar eerste vaart sloeg ze om en verging... na maar een paar honderd meter gedobberd te hebben. Om te begrijpen wat er gebeurd is, gaan we terug in de tijd. naar 1590, toen de oudste broer Hendrik nog gewoon deed waar hij wel goed in was. Handel drijven in maatjes haring, zout, tarwe, rogge en as. Vooral op Danzig. Vanuit zijn huis in de Warmoestraat, vlakbij het IJ... E, het nijverhart van handeldrijvend Amsterdam. Het was een dorp in een aantal opzichten. Maar wel, net zoals tegenwoordig, we graag naar Amsterdam kijken... het was wel een dorp met groeiende internationale connecties. Dus heel veel informatie kwam samen in zo'n stad. En ik denk als Hendrik Hubert zijn huis uitwandelde... dan zag hij wat Vondel eh, rond 1620 beschreef en uh, een haven die zo vol lag met schepen dat het wel een bos leek. Ik zou er weken rond kunnen kijken. En als ik dan ook nog een fototoestel mee mocht nemen... zou ik proberen heel veel aspecten van het gewone leven uh, te, te vast te leggen. En bijvoorbeeld hoe de mensen over de kade bezig zijn... met het in- en uitladen van de schepen en het, en het sjouwen van de spullen. Diverse ambachtslieden die bezig zijn. Om de hoek van uh, uh, waar uh, Hendrik... Gewoond heeft, was de Sint-Olofskapel. Eh, dat was de kapel waar de Noorse scheepslieden, de Scandinavische scheepslieden samenkwamen om hun, uh, hun geloof te beleiden. Maar als hij wandelend naar het ei rechts afsloeg, dan kwam hij al heel snel in het gebied waar de scheepsbouw plaatsvond. Dan kwam hij in de lastage, kwam hij. In die tijd werd die, die stadsuitleg ook gemaakt met, met Rapenburg. Ze waar de grote werf, de admiraliteitswerf en de VOC-werf eh, verrezen. En dat was allemaal heel direct toegankelijk. Sedert een lange weile is de zeevaart in ons gemene best zo geweldig aangegroeid dat de inwoners zelf daarover verwonderd, de vreemdelingen verbaasd... ja, de gehele wereld tot stommens toe als opgetogen staat. Tot Amsterdam zijn de masten en rees der schepen... die steeds in het eit en anker leggen, zo veelvoudig... dat ze in het gezicht belemmeren en de lucht duister schijnen te maken. Noodwendig heeft dit de scheepsbouw grotelijks doen aanwakkeren en vermeerderen... Hierdoor zuigen haar inwoners met de moedermelk de grondregelen van de scheepsbouw in. Zodat ieder huis een school van wetenschappen is, hen nodig die de zee bebouwen. Deze bouwkunst is op vaste en onfeilbare wetten, grondslagen en regelen gevest. En zij gaat de huisbouw verre te boven. Niet voor niets zegt Plautus: die veel werks over de hals wil halen, bestelt zich een schip. Nederland was in die tijd echt al internationaal bekend om zijn scheepsbouw. We kennen met name ook dat er in die tijd behoorlijk wat, uh, wat schepen voor de Fransen en de Franse koning zijn gebouwd. En dat heet dan het schip van de koning, op zijn Frans dan. Maar zo werden die dingen aangeduid en er zijn er zelfs van gezonken op de Waddenzee. Nou, zo uitzonderlijk was dat niet. Dat schepen zo instabiel waren dat ze met spoed uh, allerlei nieuwe ballast aan boord moesten. Of dat er zelfs schepen waren die uit vriendschap in Engeland een saluutschop gaven. En vervolgens ook omsloegen en kapseizden. Het gebeurde gewoon de hele tijd. Dat is de makker van de Nederlandse scheepvaart. In Nederland worden schepen gebouwd die steeds groter werden. En daar zit ook het experimenteren van die tijd in. Maar die niet zo makkelijk ook steeds dieper konden worden. En daardoor steeds stabieler konden worden. Dat was, dat was een heel. Dat was een fine line uh, tussen omvallen of goed zeilen. Kijk, de Nederlanders, zeker in Noord-Nederland, hadden te maken met de praktijk van ondiepe, en eigenlijk moet ik zelf zeggen zeer ondiepe kustwateren. Dus je grote zeegaande schip moet eerst langs al die ondieptes kunnen voordat ze op diep water zijn en uh, waar je, dat je alle lading erin kan doen. Als je, als je de dwarsdoorsneden van schepen ziet, zoals afgebeeld in witsen die dus staat voor de Noord-Hollandse bouwwijze... Dan, dan zie je de typische rompvormen van Noord-Nederland. Gewoon een heel, heel breed, plat vlak. Het was echt het zoeken naar de juiste combinatie. De wetenschap op dat terrein was wel opkomend. Mensen als Stevin en anderen dachten al na over de ideale rondvorm. Ik eh, geloof dat er eentje de haring verkoos boven de kabeljauw qua vorm. Maar dat was allemaal maar het eerste nadenken over wat dan vorm eh, was en hoe leg je dat vast. Het echte werk te exploiteren gebeurde door de ambachtslieden. Elke scheepbouwer had zijn eigen vuistregels en daar kun je een grote gemene delen in zien. Maar... Um, de, ik denk dat er ook wel scheepsbouwers... Uh, als je die bij elkaar zou zetten in diezelfde tijd, in dezelfde stad... dat er best wel heftige discussies zouden zijn over details... waarvan wij niet eens doorhebben wat het belang daarvan is. Maar uh, bijvoorbeeld hoe zwaar uh, je je, je spanten uitvoert... ten opzichte van uh, je kiel en je voor- en je achterstevens. Dat, uh, en wat precies die verhoudingen zijn en de afstanden waarop je het plaatst. In onze ogen zijn dat details, maar dat was voor hun misschien wel belangrijk. Maar dat... Dat was In de begintijd sprak men nog heel erg over ja, grote schepen, kleinere schepen. En was het nog heel erg zoeken naar de juiste maat. En die schepen werden naar de andere kant van de wereld gestuurd, hadden allerlei problemen onderweg: technische problemen over de voortstuwing, zeilen moesten aangepast worden. En... Een technisch probleem waar het ging over het in de vaart houden van die schepen. Dus de schepen moesten sterk genoeg zijn voor zo'n vaart. Uh, ook een bescherming uh, hebben voor zo'n vaart. Uh, het gebruik van die schepen. Ze moesten in, in, in allerlei soorten van wateren ze kunnen opereren. Nou, die informatie kwam terug via uh, de schippers in, die, in hun journaal. Maar het is een tijd van experimenteren. Dus he, geen bouwtekeningen, niks vastgelegd. dus Er was een schip wat goed voldeed zijn ze weer een beetje gaan zoeken naar andere maten. Dan zie je dat daar problemen uit voortkomen. Instabiliteit van een schip. Ik denk ook met wat betreft targage. Elke bootsman had zijn eigen... had zijn eigen trucjes... om, om dingen beter op te lossen. Om je, je gaande... met name je lopend wand iets anders in te richten. En er werd natuurlijk heel veel gebouwd. Deze kant van Amsterdam... dat was één grote bouwactiviteit... van scheepswerven. Kleinere scheepswerven, grotere scheepswerven. Ik denk dat als je met kennis van zaken in, in die vroege 17e eeuw... naar al die schepen zou gaan kijken... dat je, dat je nog wel wat verschilletjes zouden opvallen... Waar we, waar we nu niet, niet, wat we gewoon nu niet zeker weten. En eigenlijk was het ambacht natuurlijk de school. Het was eigenlijk heel sterk gereguleerd. Als jij ambasman wilde worden, dan was daar een gilde. En uh, dat gilde dat uh, reguleerde wat je moest kunnen en kennen om het ook te zijn. En ik denk ook dat je niet zomaar in Amsterdam... Uh, jezelf uh, uh, uit kon geven als scheepstimmerman... als je daar niet op de een of andere manier in opgeleid was. Er is dan ook geen enkele aanwijzing te vinden... dat de broers Hendrik en Arendt, die in 1626 begonnen aan de bouw van het enorme oorlogsschip de Waasa, zich in hun Amsterdamse tijd op wat voor manier dan ook maar... bezighielden met scheepsbouw. Hendrik was ongetwijfeld tot in de jaren 90 van de 16e eeuw als handelaar op de OC regelmatig op de reden van Amsterdam te vinden, maar dan om toe te zien op het laden of lossen van een fluitschip. Wie weet met zijn kleine broertje Arend aan zijn hand. En dat was geen eeltige hand. Er stond niet naar zaag of hamer, maar naar koopwaar, centen en ganzenveren. Hij maakte geen tabellen van scheepsmaten, maar hij schreef lijsten voor een Delftse koopman met de prijzen van goederen op de Amsterdamse markt. Hendrik liep rond luisterde mee, informeerde, kocht en verkocht. En ongetwijfeld kreeg hij, zoals iedere koopman, oog voor schepen. Want die waren het voertuig van zijn welvaart. Maar uitreden is iets heel anders dan bouwen. Ik denk dat, uh, dat hij uh, die kennis heeft opgezogen. Uh, ik denk dat hij... Uh, ook uh, als man van de renaissance, zoals er zoveel waren... ook die kennis uh, zich eigen maakte en zoveel mogelijk van dingen... van zoveel mogelijk dingen al heel veel wat afwist. Uh, het is mij natuurlijk niet bekend of hij met die kennis ook met iemand met kennis van zaken is geworden. Dus dat hij uh, het scheepsbouwtraditie al kende uit eigen hand. En of die kennis alleen maar kennis van straat was... en van rondkijken en met mensen praten... of dat hij ook degelijke kennis van zaken had... dat uh, is voor mij nog steeds een, uh, een raadsel. Een goed scheepsbouwmeester dient, behalve de lees-, schrijf-, cijfer- en tekenkunst... in zijn jongheid ook de scheepstimmeringen geleerd en geoefend te hebben. Zijns volks deugden en gebreken te leren kennen en zich daarvan te dienen. Ook dient hij voorzichtig en langmoedig te wezen. Kennis van het hout te hebben. Zich van bekwame meestersknechten te voorzien. En eindelijk dient hij ook vroom en deugdzaam te wezen. Nou ja, er zijn uit zevende deel prachtige beschrijvingen... dat het uh, een soort van supermanager moest zijn. De beschrijvingen bijvoorbeeld van Verijk van over waar een scheepsbouwmeester aan moet voldoen. Ja, dat is... Uh, uh, ja, je zou haast zeggen... Uh, vind maar is zo iemand. Als er iemand niet aan dat profiel voldoet... is het wel Hendrik Huberts uit de Warmoestraat. Maar hoe kan het dat juist hij, 30 jaar nadat hij als vertegenwoordiger en koopman in Amsterdam actief was... in Stockholm opduikt om daar, samen met zijn jongere broer, zijn hand te overspelen... met de bouw van een enorm oorlogsschip van een nooit eerder vertoond ontwerp? Niemand weet het precies. Maar wat we wel weten is dat Hendrik, zes jaar nadat zijn woning in de Warmoestraat afbrandde... in Zweden opduikt, waar hij op verschillende werven in het land zijn geld verdient. Het is heel goed mogelijk dat hij daar aanvankelijk... voor de toelevering van goederen verantwoordelijk was. En dat hij aldoende leerde hoe een werf te leiden. Dat hij een manager werd. De jonge koning ondertussen, Gustav Adolf... joeg er tijdens zijn vele oorlogen in de Oostzee... het ene naar het andere schip door. Hij zocht naar een nieuwe, overzichtelijke en efficiënte manier... om nieuwe schepen te bouwen. Niet via de trage molens van zijn ambtenarij... maar volgens een totaal nieuw idee... Hij ging outsourcen. Een offerte, een contract, geen stroperige ambtenarij... geen vertragingstechnieken van angstige onderdanen... maar onverveerd ondernemerschap. En of Hendrik intussen schepen kon bouwen of niet, dit kon hij zeker... Dus toen de koning hem ontbood en hem begon uit te leggen wat hem voor ogen stond... Ja. had Hendrik aan een half woord genoeg. Uh, uh. Hendrik die uiteindelijk bij de Zweedse koning zijn opwachting heeft gemaakt... en uh, zo stel ik mij voor met een catalogus van schepen gezegd heeft... nou, wilt u deze, die kan gebouwd worden... dat zo daar ergens de bouw van de, van de Waasa begonnen is. Het verhaal doet eronder dat hij een print heeft getoond... Het schip van de hertog van Giezen. Dit is het schip wat u zoekt. De koning bekijkt en denkt, ja, dat is het schip wat ik zoek. Ja, het ziet er prachtig uit. Drie masters, veel zeilen erop, mooi versierd. Mooie galerijen achter, met, met torentjes vaak op die afbeeldingen. Prachtig schip. Ja, een, een koning waardig. Grote wimpels, imposant. Nee, echt een prachtig schip met kanonnen, die je volgens mij ook met rookwolletjes eruit. En, uh, er moeten er lekker veel kanons op kunnen staan... En dat daar lekker veel lopen uitsteken. En dat het een groot, dik, zwaar gebouwd schip is. Nee, als ik de Zweedse koning was en ik was steeds in de pan gehakt in de oceaan, in de wat toch uh, de realiteit was. Dat schip was daar om te imponeren. Vandaar dat het ook maar steeds groter moest en steeds meer kanonnen. Kijk, als die, als die huid heel dik gebouwd is... dan komt een, uh, een driepons kanonskogeltje er niet doorheen. Dus uh, de kleine scheepjes zullen zullen je schip niet tot zinken kunnen brengen... door er met geschud vuur op, uh, op, op af te geven. De, de oorlogsschepen zijn hartstikke mooi en rijk versierd. Dat, dat kost klauwen met geld. En de bedoeling is uh, om met die schepen het gevecht in te gaan... en de vijand wil jouw schip ook zoveel mogelijk kapot schieten. Dus al in een, een beetje gevecht wordt onwijs veel van die versiering eraf geknald. Toch willen ze dat op hebben. Dat is voor status, dat is om macht uit te stralen... Dit was niet eh, in, de eerste, in de eerste plaats waarschijnlijk een efficiënte oorlogsmachine. Dit was in de eerste plaats om ook te laten zien... hier staat een koning, die staat voor, het, voor een ander geloof. En wij verdedigen onze belangen. Het schip dat Hendrik aan de koning liet zien... was een van de schepen die in Amsterdam voor de Fransen gebouwd was. Wat je aan de meest lepende afbeelding niet kon zien... was dat er juist over dit schip vijf jaar eerder in Amsterdam trammeland was geweest. Het schip van de hertog van Gize. Dat is een schip wat uh, voor 1620 uh, in Amsterdam uh, in ieder geval uh, aangepast. Is geworden. Dus ze hebben het schip verlengd. En daar is toen enorm veel tramalant over ontstaan. Uh, daar uh, moest echt een commissie bij uh, aan te pas komen. om oordeel te geven of dat nou prutswerk was geworden. of waar de problemen van uh, die daaruit voortgekomen waren, waar nou in precies zaten. En daar zat natuurlijk weer de elite van die tijd. Uh, Jan, uh, Jan Rijksen, die stond vooraan om als super-expert daar ook zijn mening over te geven. In ieder geval, acht jaar later of zes jaar later. Uh, gaat. Uh, Hendrik zoon naar de koning zegt, dit is het schip wat u zoekt. En met het kiezen van het voorbeeld waar toch al trammelend over was geweest... vanwege verlenging en, uh, en, uh, en de, zeevaardig, de, de, de zeevaardigheid van zo'n schip... dan vraag je je wel eens af of dat nou een hele gelukkige keuze is geweest. De koning, Hendrik Huberts en zijn jongere broer Arend... die onderhand een voortvarend en succesvol bevrachter en koopman is geworden... komen met elkaar tot een diepe overeenstemming. De koning huurt de broers in om hem van alle hoofdpijn te verlossen... die de scheepsbouw hem bezorgt. Ze gaan voor alle zorgen, beloven ze. Ambachtslieden inhuren, de werf opknappen, oude schepen onderhouden... nieuwe schepen bouwen, waaronder het beslissende vlaggenschip... de moeder aller oorlogsschepen, de Vasa. Het moet een meeslepende bijeenkomst geweest zijn... waarbij grote beloften zijn gedaan... met de koning als het visionaire middelpunt de zon waar alles om draaide. En het was misschien ook ongepast geweest... om met de geleegde wijnglazen nog in de hand de koning tegen te spreken... toen hij zei dat hij nog één aanpassing wilde van het Franse voorbeeld. Bouw er een kanonnendek bovenop, beval die. Doen we, majesteit, zei de Hendrik en Arend. De karaffen gingen rond, de wijn stortte zich in de glazen... en het contract werd binnengedragen, de veer in de inkt gedoopt... en de koning Hendrik en Arend tekende de overeenkomst... die Hendrik niet zou overleven... Arend Zweden zou laten ontvluchten en vele mensen het leven zou kosten. Een goed scheepsbouwmeester dient te wezen een zorgdragen en vroom man. Want van zijn wel- of wanbedrijf niet zelden het verlies of behoud van lijf en goederen veler mensen tegelijk afhangt. Daarom zal hij ernstig acht geven dat zijn schip overal met knieën en banden behoorlijk gebonden en met ijzerwerk wel gesloten is. Opdat het door het van alle kanten sterk aandringend en zwaarwichtig water, door welk het met al de in zich hebbende lasten gedurig hemelwaarts opgevoerd en gelijk als hellewaarts ingezwolgen werd, niet ergens ontzetten, gaande raken, lek werden en dan zo met man en muis ten verderve nederstorten mochten. Men moet zich wel wachten van schepen al te hoog te bouwen. Want zulke zijn hierdoor rank en vangen onnuttelijk te veel wind. Schepen die boven topzwaar zijn, slaan licht om. Wij, Gustav Adolf, maken bekend dat we overeenstemmen en een contract aangaan met onze trouwe dienaars, meester Hendrik Huberts en Arend Huberts de Groot, om onze vloot die nu in Stockholm ligt te onderhouden op de hiervolgende manier. Ten eerste verplichten de voornoemde meester Hendrik en Arend de Groot zich ertoe om de komende vier jaar te bouwen en uit te rusten voor ons gebruik vier goede, welgebouwde en sterke schepen. Twee van 64 L lang over de kiel, en 17 L wijd over het dek... en volgens alle daarbij horende maten, volgens wel overwogen proporties... en alles wat daarbij nog te pas komt, gebouwd met vakmanschap. Het contract is voor vier jaar en dan moeten ze allerlei aanwezige schepen onderhouden. En het is een enorme waslijst. En vervolgens moeten ze in dezelfde vier jaar vier grote schepen bouwen. Ze zullen een van de grotere schepen afleveren in 1627. Klaar en in het water en het andere grote schip in 1628. Hiervoor zal 80.000 dollars worden betaald. De twee kleinere schepen zullen geheel uitgerust worden geleverd in 1629... waarvoor de totale som van 30.000 dollars zal worden betaald. Alleen al het bouwen van vier grote schepen in vier jaar tijd is denk ik een ambitieus klus. Die, dan heb je die vier jaar wel nodig om die helemaal af te krijgen. Dan ook nog een enorme zwik schepen onderhouden... en nog twee, drie andere taken erbij. Ten tweede zullen ze in de voornoemde vier jaar... op eigen kosten onze vloot die nu in Stockholm aan de marinewerf ligt... uitrusten en onderhouden... en ook de schepen die er in de komende vier jaar zullen afmeren. Dat denk ik van ja, die mannen zijn niet zelf... Te, met de mouwen opgestroopt aan, aan, aan het klussen geweest... Vernoemde Hendrik Huberts en Arend de Groot... zullen alle rolpaarden voor kanonnen die nu op de werf aanwezig zijn... afmaken, in kaart brengen, uitrusten en gereed maken voor gebruik. Dat is bijna niet te behappen, zo'n enorme klus. Opdat de vloot ook ter zee in goede staat van onderhoud blijft... zullen Hendrik Huberts en Arend de Groot... betaalde timmerlieden leveren voor de bemanning van de schepen. Deze timmerlieden zullen aan boord zorg dragen voor alles. Ik krijg steeds meer het gevoel dat deze mannen echt een soort hoofdaannemers waren, een soort projectleiders... die de boel moesten aansturen op hoofdlijnen... maar niet zelf stonden te vertellen en dit schip moet sussen en zo. Ten slotte zullen zij ook de werf Schepsholmen in goede staat houden... vernieuwen en verbeteren, zowel de kades als de gebouwen... en alles dat er nog gebouwd gaat worden. Bij nalatigheid dienen voornoemde Hendrik Hubert en Arend de Groot... dit op eigen kosten te verhelpen. Een goed scheepsbouwmeester dient grosso modo om de richt te wezen hoeveel hout hij tot zijn werk nodig heeft, alvorens hij het schip te maken aanvangt. Want anderszins onbekwaam zal hij veel moeite en schade ondergaan. Begroting voor het bouwen van de Faza. Arbeidsloon voor de Hollandse timmerlieden: 10.400 dalers. Zweedse timmerlieden: 5300 dalers. Houtzagers en showers 2400 dalers. Beeldsnijders en houtbewerkers, 4600 dalers. Allerhande slag ijzer en bouten, 8700 dalers. ijzergereedschap en ankers, 2300 dalers. Allerhande slag spijkers, nummer 3 tot en met 17... en afwijkende spijkers tezamen genomen, 5500 dalers... Eikenplanken, 1500 stuks, 3 duim, 4500 dalers. Allerhande slag eikenhout, 9600 dalers. Te samengerekend, zonder uittreding en lopend en staand wand, 53.300 dalers. Het is natuurlijk voor hun, vanuit hun perspectief, denk ik, een, een lucratieve opdracht geweest. De koning zal ongetwijfeld onderhandeld hebben over de budgetten... het bedrag wat ter beschikking werd gesteld. En als zij natuurlijk zelf ook verantwoordelijk waren... voor de, voor de inkoop van het hout bijvoorbeeld... en het, en het aannemen van, van, de, van, de, van het werkvolk... dan hebben zij natuurlijk veel speelruimte. Ze kunnen natuurlijk zelf dan weer onderhandelen met, met, met de houtleveranciers... met alle onderaannemers, om het maar zo te noemen... en kijken of ze voor zichzelf natuurlijk een, een leuke winst kunnen, kunnen behalen. Je moet fysiek natuurlijk gewoon ergens bomen om gaan zagen... Om, om gewoon schepen te gaan bouwen. Dat betekent dat je dus ergens hout gaat kopen van mensen. En daar kan je natuurlijk dan in onderhandelen. En als jij natuurlijk een grote opdracht krijgt en handelt uit naam van een Zweedse koning... dan heb je natuurlijk toch wel een aardige geloofsbrief in je binnenzak zitten. En vervolgens kan je natuurlijk als je een lucratieve klus binnenhaalt... zoals het bouwen van vier nieuwe schepen... kan je natuurlijk net als nu kan je onderhandelen over de prijs van het hout. Een goed scheepsbouwmeester zal met grote rust en veiligheid de lengte van zijn kiel en stevens, het fatsoen van spiegel en spanten betrachten, masten, balken, poorten, luiken etc. verdelen. Beschots, betings, knechten, spillen en sporen naar behoren te plaatsen. Dingen daarop het wel meest aankomt. Zo zal hij uit zijn volk 1, twee of drie voorzichtige en deswerks redelijk welverstaande meestersknechten kiezen. Deze zullen de mindere dingen op zich nemen. De meesterknecht die Hendrik en Arend uitkiezen heet Hein Jacobs. Waarschijnlijk uit Vlissingen. Een vakman die via relaties werd aangezocht om opzichter te worden... over het bonte gezelschap van Nederlandse en Zweedse timmerlieden. Je kan je goed voorstellen hoe hij met een fluitschip vol ambachtslieden... de haven van Stockholm binnenvaart en de werven kent. Een huisje betrekt achter de protestantse kerk... en zich voor het eerst over de afspraken buigt... die zijn bazen met de koning hebben gemaakt. Hij kent het schip van de hertog van Kiezen uit dienst twijfelachtige reputatie. Hij verneemt dat er een extra gesloten dek met kanons bovenop moet. Maar niemand, nog Hendrik, nog Arend, nog de koning... heeft zich gerealiseerd dat dat betekent dat... Om zo'n schip niet topzwaar te maken, het onderschip veel groter moet. Nou ja, dat heeft natuurlijk direct uh, implicaties voor de inkoop van het hout. Want dat betekent dat je er gewoon simpelweg meer materiaal in moet stoppen. Meer spantenhout heb je nodig. De dekken worden allemaal natuurlijk iets breder. Uh, het, het, het vertaalt zich naar het hele schip door. Ja, en dan praat je natuurlijk toch over een, uh, een behoorlijke kostenverhogend aspect op zo'n moment. Als het schip uh, behoorlijk wat breder gemaakt wordt dan oorspronkelijk de bedoeling is dan klopt die calculatie dus al heel snel niet meer. En dan kun je uh, met de gegevens die, die we nu hebben... alleen maar gaan proberen voor te stellen... wat daar aan discussies uh, achter heeft gelegen... van zo'n scheepsbouwer die zegt van... ja, maar met mijn ervaring zeg ik dat dit schip te smal is. En dat je discussie hebt met, met de hoofdaannemer in dit geval. Maar de, uiteindelijk zit de koning erachter. Want zoals wij het verhaal kennen... heeft de koning in dit geval een dikke vinger in de pap gehad... over hoe het schip eruit moest gaan zien. Ja, en de koning spreek je natuurlijk niet zo heel makkelijk tegen. Ja, en ze hadden eenmaal dat contract met die koning. Dat was misschien bijna een wurgcontract te noemen. Van, je moet het gewoon doen voor dit geld en binnen die termijn. Ja, ik kan me voorstellen dat de koning, eh, zeker in, in Stockholm... Hij, was natuurlijk, hij zat niet eens zo ver van die werf vandaan... Eh, dat de hete adem van de koning eh, dagelijks eh, te voelen was, eh, denk ik. De koning zijn paleis staat letterlijk op steenworp afstand van die werf... Ik denk dat de leidinggevende in dit geval de vakman uh, ja, gewoon verteld heeft van... Uh, het zal wel zo zijn, maar je gaat het gewoon doen. Een goed scheepsbouwmeester zal begaafd met een redelijk oordeel... zijn dienstbaar volk geen ongeruimde of te ondoenlijke dingen opleggen. En al dus zou hij op een gemakkelijke en met de menselijke natuur... gans overeenkomende wijze veel meer werk en dienst van zijn volk komen te genieten... als hij met alle zijn hart en tegen natuur stotend aandrijven... van haar zouden kunnen bekomen. En zo sloegen de broers met de begroting in de hand... en de blik van de koning over de schouder... het advies van de vakman in de wind. Het kan natuurlijk zijn dat Hendrik, die toch enige ervaring op werf had opgedaan... zich stiekem zorgen maakte. Maar hij werd al gauw van die zorgen verlost, want hij overleed een klein jaar later. Nu stond Arend er alleen voor. De koopman met het contract, maar zonder kennis van zaken. En op de werf buiten groeide het schip. Met kiel, leggers en spanten hemelwaarts. Het zag er, zo op het oog, heel indrukwekkend uit. Stemmen van Melke Noordergrind, Thea uytten Olle Madenbrink, Jair Steijn, Astrid Nauta en Anton de Goede. Over twee weken in deel 2 hoort u hoe de bouw van het schip, ondanks de bedenkingen van de voorman, gewoon doorgaat. U hoorde vandaag OVT vanuit Amsterdam. Volgende week zijn we er weer, gewoon vanuit Hilversum. Dit is alles waar we tijd voor hadden. OVT is een programma van Hans Olink, Astrid Nauten, Jos Paul, Mathijs Deen, Paul van der Graag, Laura Stek... Annelies de Koning Maarten vermee. en ik ben Miguel Citroen. Na ons volgt de perstribune met Govert van Brakel. Een hele prettige zondag verder. Dag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen